zonder iets te verbergen. En weer een kleine meditatie, verbind je met het licht van de zon, het licht dat jij zelf bent, verbind dat met de zon, via je navelchakra, je zonnevlecht. Zet je voeten naast elkaar op de grond. Sluit je ogen als je dat wilt. Adem rustig in. Houd de adem even vast en adem rustig uit. Mijn laatste twee lezingen gingen over het lichaam en je denken en hoe jouw denken invloed heeft op jouw lichaam. Eeuwenlang is jou voorgehouden dat je lichaam een mechanisch iets is. Dat alle dingen afzonderlijk van elkaar bestaan. We hoeven dan slechts aan de leer van Darwin te denken. Dus de zogenaamde realistische kijk op het leven, een zogenaamde logische kijk op het leven, en een uiting dus van het lineair denken. Denken dus eigenlijk dat maar vanuit één kant bekeken wordt. Om het maar eens heel duidelijk te zeggen. Dit denken dus, dat je gevangen laat, laat, dus, je gevangen laat nemen in je eigen angst. De logische wijze van denken, die bij de aarde behoort... Laat je denken dat jouw lichaam niets anders is dan een stelletje botten, wat aderen, vlees. En dat ieder lichaamsdeel een aparte behandeling nodig heeft. En ja, er zijn zelfs aparte medicijnen voor. Medicijnen, ja. En soms is het een weldaad voor een mens. Dus voor iedere ziekte is er een pil. Ja, het is toch mechanisch iets dat lichaam. En kijk, houden we niet rekening met het lichaam. We nemen een pilletje tegen, nou, laten we zeggen, een te hoge bloeddruk. En, of een pilletje tegen de pijn. En krijgen daar gelijk nog een pilletje bij. Voor de maag, want het is niet goed voor de maag. Ja, het mag allemaal voorbij hoor. Ik ben daar helemaal niet op, te op tegen. <tieks> en noem het maar een van de verworvenheden van deze tijd. En het helpt de mensen inderdaad. Of laat ik zeggen, het helpt het onderdeel in het lichaam inderdaad, om, om de klachten te laten ophouden, maar niet om het geheel te helen. Het een komt achter het ander en zo lijkt het volkomen logisch dat het ook zo werkt. Maar het lichaam met de ziel en het denken, de geest, is totaal anders. Als je dat vanuit mijn gevoel bekijkt en wat weldra het gevoel van de hele mensheid zal worden. Want we gaan met elkaar op een andere wijze denken. Dan gaan we erover nadenken dat alles bestaat uit licht. En uit al die lichtelementen kun jij kennis halen. Uit al die cellen, jouw cellen, zo zal ik het maar noemen, kun jij informatie halen. In je onderzoeken, diep in jezelf onderzoeken, waarom het zo ver gekomen is. Alles heeft met elkaar te maken. En in jouw denken, dat geen fysieke plaats in je leven inneemt, in jouw denken dat onzichtbaar is. Kun je je richten, kun je je aandacht richten op één cel misschien juist die cel die niet meer in het licht stond die niet meer de liefde in zich had jouw cel die niet meer jouw liefde in zich had die cel waar jij verantwoordelijk voor bent, of misschien wel meerdere cellen, waar geen liefde in zit. En dan mag je misschien wel allerlei vreselijke toestanden bedenken. Het is goed als jij dat wilt, want het is niet anders dan het denken vanuit de angst. Denk nu eens anders. Bedenk dat je net zo goed vanuit de liefde kunt denken. En dat je kunt leren van, laten we zeggen, de, de cellen die nog in het duisternis zijn. Zie dat het het een of het ander is. En het ander is. Jij bepaalt hoe jij in jezelf je gedachten die onzichtbaar zijn laat werken. Jij bepaalt waar jij je gedachten naartoe laat gaan. Ja, zeg je misschien om het denken van vanuit alle perspectieven slimmer af te zijn. Maar het bloed dan? Ja, het bloed, jouw bloed, inderdaad. Daar is ook leven. Dat is het leven. Dat ben jij. Dat is licht. Als het te dik is, als, het, als er niet voldoende licht in zit, kun je, kun je daar zelf licht inbrengen. Kun je daar zelf zuurstof inbrengen. Door voedsel te eten, waar werkelijke goede voedingsstoffen in zitten. En waar niet met chemicaliën geknoeid is. Je kunt kruiden tot je nemen. Dit bloed zuiveren, als het ware. Zuiveren en daarmee van zuurstof voorzien. Je kunt veel water drinken. Dan zal je lichaam, ook je bloed, je heel dankbaar voor zijn. Je kunt het ook met je visualisatievermogen doen. Het is in feite zo eenvoudig om in jezelf de weg naar je bloed te laten gaan en je bloedbanen te volgen. En simpelweg het licht van de zon daarin te visualiseren, voor je te zien het licht van de zon en de zuurstof jouw bloed nodig heeft. Ja, inderdaad zo. En op die wijze zijn we ook in staat en met onze, om met onze spieren te communiceren. Met onze organen. Met onze huid. Deze kennis was er altijd. Duizenden, duizenden jaren geleden was het al nou bekend. Het is er altijd geweest, <kijkt> ondanks het feit dat gedurende honderden jaren mensen op brandstapels werden gegooid of hevig werden uitgelachen op deze kennis. Het is de kennis, de inzichten, die in deze tijd naar boven komen om hun erfrecht op te eisen. Te lang heeft de mens toegestaan dat er controle over hem werd uitgeoefend, over haar. Te lang heeft de mens toegestaan dat de mensen met werkelijke inzichten, gekruisigd werden, vermoord werden en op de brandstapel gegooid werden of met een steen om hun nek verdronken werden. Het klinkt wellicht heel erg wat ik hier uitspreek en dat is het ook. Maar laten wij ons goed realiseren dat wij allen in een incarnatie, daaraan, hebben meegedaan. Wij wisten niet beter en dachten dat het goed was. Ook wij hebben ons destijds in die incarnatie, in dat leven, gek laten maken door gedachten van mensen die over ons wilden, reageren, over ons wilden regeren die controle over ons wilde hebben en die ons wilde beperken. Het kwaad, ja, je zou het kunnen zeggen, maar ook bij deze mensen was ook liefde aanwezig. Liefde voor hun kerk, voor hun medebroeder, voor hun ouders en wellicht ook kinderen. Dus het een grijpt in het ander. Maar ook deze mensen die ooit leefden, die zoveel schade hebben aangedaan, worden nu in deze tijden geboren en kunnen goedmaken wat zij ooit in een ander leven verkeerd gedaan hadden. Goedmaken, dan bedoel ik dat ze met liefde en met alle kracht en macht in zichzelf, de liefdekracht naar boven halen en aan anderen zullen geven, doordat ze dat bij zichzelf omhoog hadden gehaald. Wanneer worden wij wakker, zeggen velen? Kijk eens goed, het gaat om jou. Wanneer word jij wakker? Of ben je al wakker? Ben je je al bewust dat het allemaal over jouw leven gaat? Laat jij je nog steeds in deze incarnatie beperken? Laat jij anderen de baas over je zijn? Laat jij anderen controle uitoefenen over jou? Maar nog veel erger, Laat jij anderen jouw geest, jouw denken beheersen. Dat zijn allemaal inzichten waar je over na zou kunnen denken in je proces om te helen. Je denken te helen en je lichaam te helen. Dus ik zei, die kennis, die inzichten, die innerlijke kennis is er altijd geweest. En is ook altijd gebleven. En de mensen zijn daar heel zorgvuldig mee omgegaan. Het kwam niet meer aan de oppervlakte. Dat ging als het ware ondergronds. Niet dat de anderen het niet mochten horen of de inzichten tot zich mochten laten komen, maar omdat de inquisitie, de mensen die controle wilden uitoefenen over anderen, deze vrijdenken zouden vermoorden. Dus het is in het geheim... Dus ondergronds gegaan. En zo zijn, er heden, zo zijn er heden ten dagen nog steeds geheime organisaties. Die niet geheim zijn, gelukkig niet meer. Maar die door velen nog steeds als geheim worden bestempeld. Om de inzichten zorgvuldig te bewaren. Het waren niet anders dan mensen die het levensgeheim bewaarden. Het geheim dat geen geheim is en dat ook nooit een geheim was. Maar een geheim werd omdat ze anders omgebracht zouden worden. Misschien is het overbodig voor je om dit allemaal te vertellen, maar ik leg het toch nog maar even duidelijk uit, omdat er nog steeds mensen zijn die dit niet weten, die je nooit van gehoord hebben. Maar het is niet mijn bedoeling om het een tegen het ander op te zetten, maar juist om je te laten beseffen dat de dingen hier in het Westen, in Europa, zo gingen in de eeuwen die achter ons liggen. En bedenk dat de mensen uit die tijd zich visualiseerden, de tijd die er nu is, waar we nu in leven. En als het ware die tijd naar zich toe haalden, dus waarin wij nu leven, en zagen, dat er een andere tijd zou komen waarin de mensen rustig over de dingen konden praten en vrij konden zijn in hun denken. Die tijd is dus nu aangekomen. En we konden daarvan, we konden daarvan leren en als we dat terughalen, die tijd waarin die mensen toen leefden naar nu, met alle liefde in ons, dan vallen ineens al die eeuwen weg en dan krijgen we tot ons dat alles wat controle over jou wil uitoefenen, daar dien je zorgvuldig, dat dien je zorgvuldig te benaderen. Dat dien je goed over na te denken, wat het diep in jou, wat het diep in jou doet. Want juist dat denken, met macht en controle, dat denken heeft nog invloed op, de minder, nou, op, op, op bepaalde bewustzijnsvormen, laten we maar zeggen. En dan kun je zeggen dat het dan eenvoudigweg is dat wat je aantrekt, wat je uitstraalt. Je ook weer aantrekt. Je komt zelf dus met die, um, met die machtsbeluste uh, denken in aanraking. Omdat je het uitstraalt. Onzichtbaar voor anderen. Onzichtbaar voor jou. Dat zijn de onzichtbare vormen die weliswaar altijd ontkend werden door de eeuwen heen. Maar die er wel degelijk zijn en waren. Daarom is het zo belangrijk dat je goed bedenkt wat je denkt. En dat wat je uitstraalt je daardoor ook weer aantrekt. Je komt daar niet zomaar van af. Het is als de glijbaan waar ik het vaak over heb. De glijbaan naar beneden, die vol groene zeep zit, en waar je snel afglijdt. En waar deze onzichtbare angsten je graag opwachten. Het is, het is slechts een keuze van jouw denken. Anders is het wanneer jij besluit om anders te denken. Het is een proces dat in jou zelf plaatsvindt en ook zijn uitwerking heeft naar de onzichtbare vormen om je heen. Onzichtbaar, maar voor een enkeling zichtbaar. Maar onzichtbare vormen die ook dan op je afkomen. Maar die je niet willen vastgrijpen en die je naar een andere plek willen dwingen naar boven willen dwingen, niets van het alles, die vormen laten jou en hebben respect voor jouw denken. Dat denken, dat jij vanuit jouw liefde laat komen, maar waarbij je wel alle liefde uit het universum krijgt, om daar te blijven. Maar het dient uit jouw denken voor te komen. Om dit laatste denken zijn veldslagen geweest, oorlogen en mensen op het verkeerde been gezet. De geniepigheid was groot om mensen in het neerwaartse denken te laten blijven. Het denken wat wij hier op aarde logica noemen, het logisch denken noemen. Het denken dat wij hier het lineaire denken noemen, maar dat ontdaan is van de liefde. Dat tot oorlogen leidt. Het denken dus dat totaal verschillend is van het, van het abstracte denken. Van het denken dus dat vanuit allerlei andere vormen, vanuit allerlei, vanuit het, vanuit perspectieven, vanuit andere perspectieven gedacht kan worden. Laat ik een voorbeeldje geven. Als een van mijn kleinkindjes vraagt om iets na te tekenen, vraag ik hen altijd vanuit welk perspectief zij dat willen. Ik gebruik ook dat woord. Dat kennen ze dan. Zo gaan ze nadenken over het voorwerp dat je van verschillende kanten kunt bekijken. Maar steeds blijft het hetzelfde voorwerp. Je kunt het van onder zien, van boven aan de zijkant. Zo is het ook in het leven. Niets is zomaar zo. En heeft de waarheid. De waarheid heeft vele kanten. En toch is de waarheid in het simpele en eenvoudige denken vanuit alle perspectieven, geen ingewikkeldheid. En ook hier zien we de werkelijkheid van verschillende kanten. Want je kunt die werkelijkheid dus zien vanuit, vanuit dit punt, maar als je een stukje hoger gaat, dan zie je een groter gebied. En nog een stukje hoger, zie je nog een groter gebied. En als je nog hoger gaat in de lucht, dan overzie je nog een veel groter, veel groter gebied, wat je niet zag toen je dichter op de aarde stond. Dus je kunt de werkelijkheid van verschillende kanten bekijken. We hadden het over uh, het lichaam. Met alle cellen erin. Bij de eerste lezing over dit onderwerp had ik al een kleine meditatie gedaan om bij je eigen cellen te komen. Of misschien eigenlijk al in de tweede lezing. Misschien heb je dat gedaan, maar misschien heb je ook gedacht dat het voor jou niet weggelegd was. Dat het voor jou niet meer zou helpen. dat het al te ver zou zijn. Of wat voor denken jij daar ook aan wilt verbinden. Weet je, het maakt werkelijk niet uit hoe ver en wat er met je lichaam is. feit is dat het zo Vreselijk vastgelegd wordt. Daarin ligt ook jouw beperking. Nee, nee, ook ik weet niet of je door zou kunnen leven. Dat is iets waar ik niet over ga. Het leven gaat altijd door, maar je weet wat ik bedoel. Dat het in dit fysieke bestaan eindig voor je is. Daar ga ik niet over. Dat weet ik niet. Daar ga jij over. En niemand anders. Jij bepaalt dat. En misschien heb je... Heel diep in jezelf. Hierover al een gedachte gemaakt. En leef je daar ook naar, zonder dat je met je denken, het denken van de aarde, het logische denken, daarin kunt voelen. Want het kan het denken... Vanuit jouw ziel zijn. Het zou even zo goed kunnen dat jij je ziel hebt bepaald dat je dit leven hier op aarde genoeg vindt. En dat je opnieuw een leven aan wilt gaan. Je ziel heeft daar in principe hele eenvoudige gedachten over. En laat zich niet beperken of controleren door anderen. Maar misschien weet jij dat nog niet. Of laat ik het zo zeggen. Je bent nog niet in staat om naar je ziel te luisteren. Dat wat je zelf bent. En de angst en de schrik... Sla toe. Voor jouw ziel is dat eenvoudig, die weet dat het leven altijd doorgaat en dat dit leven hier op aarde slechts tijdelijk is, ook het gemis van anderen slechts tijdelijk is en dat we elkaar weer terugzien. Maar voor de mens in dat lichaam is het een reuze karwei om op die gedachte te komen en daarmee op één lijn te staan. Na verloop van tijd en na, na de totale overgave zal dat wel gebeuren. En die mens zal vredig, zoals dat heet, overgaan. Tot ze verbazing merken... Dat hij nog steeds leeft. Je kunt er over nadenken om dit proces van denken zonder beperkingen nu al plaats te laten vinden. Nu. Dus niet wachten totdat je overgaat, maar nu. Door al deze dingen te overdenken. Niet vanuit de angst. Maar vanuit een ander soort gevoel. Jazeker, vanuit de liefde. Maar omdat het moeilijk voor je is, is het ook moeilijk voor je om op die gedachte te komen. Je had het al zo lang genegeerd. En nu moet je, nu wil je daar ineens of nadenken. Dus ja, het kan lastig voor je zijn. Maar wat heb je te verliezen? Niets toch? Je bent nu waar je jezelf hebt neergezet. Jouw eigen denken heeft je hier neergezet. En misschien is het wel zo dat jij, en dan spreek ik over jouw ziel, besloten hebt om juist deze ziekte te ondergaan, op aarde, om er in een volgend leven mensen mee te helpen. Door de ervaring van die ziekte, door de ervaring van die ziekte, die je eens in een leven hebt opgedaan. Zie je hoe, hoe het andere denken is? Dat het andere denken vanuit verschillende perspectieven bekeken kan worden, erover nagedacht kan worden. En in de totale vrede met jezelf, in jezelf overdacht kan worden. Door op deze wijze over na te denken, kom je in een ander gebied terecht. En trek je ook weer goede, onzichtbare lichten aan. En word je gestimuleerd om verder te denken. Zie je nu dat je vanuit de liefde denkt, voel je hele lichaam als een kloppend en pulserende verzameling van cellen, die in één trilling, in één frequentie bij elkaar gehouden worden door de zwaartekracht van de aarde en door de kracht van jouw ziel. Ik zeg het maar zo omdat ik uh, de woorden, ja, niet weet zou kunnen zeggen, maar ik, ik gebruik maar eenvoudige woorden uh, om het je uit te leggen. Je zou kunnen bedenken dat als je niet op aarde zou leven, je lichaam uit elkaar zou vallen in duizenden stukjes. Wat dus gebeurt als je niet meer in je lichaam bent? Dus met andere woorden, je ziel houdt de bol goed bij elkaar. Jouw ziel, de trilling, het bewustzijn dat jij bent. Dat heeft met alles te maken. Jouw gedachten, jouw diepe, innerlijke gedachten zijn jouw ziel. En dan bedoel ik de gedachten van jou die je werkelijk. Bent. De gedachte waarvan jij denkt dat jij het bent, ben jij niet. Dat is niet wat jij bent. Kun je me nog volgen? Kun je bedenken dat jij tot een supergroot licht behoort? Dat jij daar een stuk van bent. Dat wij hier op aarde God noemen. En waar jij deel van uitmaakt. Heb je dat wel eens gerealiseerd? Dat ben jij. En al het andere. Somber, vol angst, verdrietig en ellendig. Pijn. En van tijd tot tijd onverschillig, boos. Noem maar op. En ja, ook van tijd tot tijd liefdevol. Maar in feite vol woede. Dat ben je niet. Dat heb jij laten bestaan, omdat je voorrang gaf aan dat denken, omdat je voorrang gaf aan je negatieve denken, hoe positief je ook naar buiten kon zijn. Maar je kunt jezelf niet voor de gek houden. Misschien wil je hier eens over nadenken en zo tot jezelf terugkomen. te zien wat jij werkelijk bent. Een gouden mens, licht, stukje God. Dat is wat je bent. Vanuit dat gevoel, en dat kun je vasthouden, door je steeds te verbinden met het licht. En dat licht door je hele lichaam te laten gaan. Ook al is het donker, is het nacht, ook al zie je de zon niet, maar de zon schijnt altijd. Bedenk, dat als wij hier op aarde... Geen zon zouden hebben en geen leven zou bestaan. Hoe in het goed, breng dat eens nu naar jezelf toe. Zo kun je jezelf zien. Vergaat jij dat je een zon bent? Vergaat jij dat je je eigen zon nodig had om te leven? Ook jij kunt niet zonder die zon. De aarde niet, maar jij ook niet. Je was het vergeten. Het is zo ver weggezakt in je herinnering. Dat door alle pijn en zorgen, je er niet meer op kwam in je denken. Onderzoek dat denken. Onderzoek het diep in jezelf. Het is niet erg. Herinner je dat je zelf dat licht bent, die zon. Leef dan. Leef dan. En overdenk al deze inzichten. Nou van jezelf. Voel in jezelf. Rond het gebied van je navel. Voel de warmte, de herinnering van het licht dat jij bent, dat je was, dat je bent en altijd zijn zult. Vergeef jezelf dat je zo lang in de duisternis geleefd hebt, maar wees dankbaar voor die duisternis. Want die heeft je tevens geleid naar de gedachte van je eigen licht. Vergeef jezelf dat je je hebt laten controleren door anderen, dat je het dat je de anderen de macht hebt gegeven. Dat zij de baas over jou zijn. Vergeef jezelf dat je dat toegestaan hebt. Vergeef die vormen. die jou tegenhielden om vrij te zijn. Vergeef jezelf dat je zo lang niet naar je eigen ziel hebt geluisterd. Naar je eigen innerlijke zelf. Dat wat jij bent, jouw ziel, die altijd onvoorwaardelijk van jou heeft gehouden, en die altijd in jou zal geloven, en die altijd bij je zal blijven, en die jij bent. Ga daarin op, versmelt je met je eigen ziel, laat alle illusie over jezelf los, want jij bent, jij bent het zelf, jij bent de ziel die jij bent, jij bent dat licht. Lief mens, besef dat ik je niet tot andere gedachten wil brengen. Jij bepaalt hoe je met deze lezing omgaat. Wellicht hoor je dit nog eens een keer en hoor je het dan vanuit een ander bewustzijn, vanuit een andere gedachte. Als je, de dingen over, als je over de dingen nagedacht hebt. Maar ik zeg je, deze waarheid, deze inzichten, terwijl ze toch zo eenvoudig zijn, ik kan niet anders dan ze te moeten openbaren. Dit is wat ik doe. Dit is wat ik ben. Maar jij, jij bepaalt altijd hoe je daarmee omgaat. Jij bepaalt of je je laat meesleuren door de angst. De angst van jou, van anderen, de emotie, het verdriet. Alle toestanden om je heen, die je toch vooral laten beseffen hoe ernstig het met je is. Kortom. De angst om jouzelf, de angst om je lichaam. Of dat je vanuit de liefde wilt denken. Dat je de dingen vanuit andere kanten gaat bekijken. Dat je dingen vanuit andere perspectieven gaat bekijken. Waar je onderzoekt hoe het gekomen is, waar je onderzoekt wie je bent, wat je bent, waar je vraagt om hulp van het licht, van de energie, van het universum, van God, dan voel je je licht, het is een totaal ander gevoel. Jij mag zelf beslissen vanuit welk gevoel jij denkt. Laat je je afleiden, zoals ik daarnet al zei, door alles om je heen? Of heb je af en toe eens rustige momenten dat je naar binnen kunt gaan, in jezelf? En als je denkt dat daar niks is, Ach, ook ik heb die gedachten eens een keer gehad. Totdat ik dacht, dat gaan we dan onderzoeken. Eens. En dat deed ik toen. Dan gaat een wereld voor je open. Ongeacht de uitslag. Het is ook niet belangrijk. Wees daar niet bang voor. Jij blijft altijd bestaan, anderen ook. Alle werelden liggen om ons heen. Alles loopt door elkaar heen. Hier op aarde en ook in die gedachten die wij hebben. Dus aan jou is de keuze. Ga je denken vanuit de liefde? Die dien je wel na te denken, dat ander is veel gemakkelijker hoor, dan steeds op jezelf uit te komen. Maar als je eenmaal de beslissing hebt genomen, ik zou je zeggen, het universum juicht en je krijgt onzichtbaar alle hulp. Maar misschien heb je dat al gedaan. Want anders zou je niet naar deze lezing luisteren. Want het is natuurlijk ook geen toeval. Dat dit tot je komt. Nou, we hebben nog even tijd voor een korte meditatie. Nou, misschien heb je je ogen nog dicht. Of, nou, in ieder geval, sluit je ogen. En verbind je met het licht. Visualiseer de zon voor je. Dus zie dat als het ware aan de binnenkant van je ogen. Ook al is het moeilijk voor je. De gedachte daar al aan is al voldoende. En breng dat licht... Naar je eigen licht. Dat licht van jou. Dat altijd al zo groot was. Maar wat jij. Wat, dat jij vergeten was. Maar nu weer zult herinneren. Vanuit jezelf. Herinner je je. Eigen licht en maak die verbinding met het licht van de zon. Misschien voel je het inderdaad in je navelchakra, dus rondom je navel, hè? Nou, misschien ook niet, maar weet wel dat het altijd werkt. Ook al voel jij dat niet. Die verbinding die jij maakt met het licht van de zon, met het licht dat jij bent, maakt dat je navelchakra, je zonnevlecht open gaat staan. En maakt dat je met het licht in je lichaam aan de slag kunt gaan. Je kunt rustig, als je toch moet liggen, of als je de tijd voor jezelf neemt, dus eindelijk eens de tijd voor jezelf neemt, met dat licht naar je tenen gaan. En voel goed. En je voelt dat die tenen als vanzelf warm worden. Je kunt je hersenen gebruiken om dat te constateren. Voel hoe dat licht... De cellen in je voet laten tintelen. Spreek met je voet. Geef goede gedachten aan je voet. Zo kun je dat ook met je andere voet doen. En zo langzaam omhoog gaan door je benen. Bij je zitvlak uitkomen. En ga dan met je aandacht naar je eerste chakra. Wat zo'n beetje boven aan je spleet zit. En neem de tijd om daarin te voelen. De chakra dus, dat is een, een, een dat, laten we zeggen, een verbinding uh, met de onzichtbare aura om je heen. Misschien gaan je gedachten alle kont, kanten op. En neem jezelf voor om dat niet erg te vinden. Het is dan maar zo. Die gedachten mogen komen. Dwangmatige gedachten of wat dan ook. Het is dan maar zo. Duw ze niet weg. En weet dat het ook buitengewoon moeilijk is. Ook voor mensen die goed geoefend zijn. Om de aandacht erbij te houden. Nou, dan begin je gewoon weer opnieuw. Of je gaat verder waar je in slaap gevallen bent. Maar op een gegeven moment kun je dus met je aandacht, met je, met je gedachten, bij die cellen komen. Die cellen waar ik het in het begin over had, van jouw lichaam, die in die cellen, die je toch zomaar vergeten was, om daar aandacht aan te besteden. En geef het je liefde. Sta er als het ware in. Maak het heel groot, zo'n cel, ook al is het onder een microscoop nauwelijks te zien. Maar ook dat bestaat niet. Afstand, vormen in de tijd bestaan niet. Alles is liefde. En ga als het ware, ga staan als het ware in die cel. Want in de verbeelding, in het denken, in het visualiseren, bestaat geen tijd en geen afstand en al helemaal geen maat van de dingen. Je kunt met je gedachten, je liefdevolle gedachten, toch zomaar in alle zieke cellen. En je kunt daar je liefde dan met een hoofdletter aan geven. Je kunt het zonlicht samen, samen met de ziel die jij bent in die cellen geven. Maak het licht. Ieder donker hoekje in die cel verlicht het. Doe het maar eens. Kijk eens, ga in gedachten daarmee spreken. En je kunt, je bent werkelijk in staat om dat te doen. Alleen, je was het vergeten. Het lang lag te lang achter je. Eens in een incarnatie kon je dat en deed je dat. En er was niemand die dat vreemd vond en niemand zou je uitlachen en niemand zou je hiervoor op de brandstapel gooien. Nu is het de tijd dat je dit weer herinnert en kom je terug waar je gebleven was. Herinner het jezelf. Je hebt alle herinneringen in jezelf opgeslagen. Overal kun je komen, maar maak steeds de verbinding met het licht en het licht dat je zelf bent. Kom dus in je lichaam, in die cellen en spreek met de organen. Zie ze voor je. Zie ook dat die organen uit duizenden en miljarden cellen bestaan en dat jij zeer wel in staat bent om met alle cellen, Stuk voor stuk te communiceren, je krijgt antwoord, hoe vreemd dit ook allemaal voor je mag lijken, dit is de werkelijke werkelijkheid, het totale andere denken dat wij mensen hier in het westen van Europa, en eigenlijk over de hele wereld nu, waren kwijtgeraakt. Ik zie dat het bijna tijd is en ik, ik wil toch nog het een en ander, ja, euh, nog wel zeggen, maar dat moet ik dan toch voor een volgende lezing houden. Nou, dat moet dan maar zo, er is niet, niets aan te doen. Ja, en dan moet ik toch aan het eind, nou, snel wil ik niet zeggen, maar ik kan toch niet over het uur gaan. Dat zou niet netjes zijn voor de mensen die naar mij komen. En dan moet ik toch zeggen dat, ja, je kunt mijn lezingen nog een keer beluisteren als je dat wilt. Op IH, dus ik En je kunt ook altijd vragen stellen, hoor. Je krijgt altijd antwoord. Ja, en dan ga ik toch volgende week maar weer verder met deel 4 over het hele van je eigen lichaam. Uh, het is even niet anders. Ik vind het jammer, maar uh, ja, ik heb nog wel het een en ander hier over te zeggen. Ja, ik spreek dan de hoop uit, de gedachte uit, dat je er hier iets, dat je er iets aan hebt gehad, de laatste drie lezingen. En ik bedank je dan ook voor het luisteren. En heel graag tot volgende week. Dag!